Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Schoof gaat niet naar de komende klimaattop in Azerbeidzjan vanwege de rellen in Amsterdam. De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is volgende week. Schoof twittert dat hij in Nederland blijft vanwege de grote maatschappelijke impact... van de gebeurtenissen van afgelopen donderdagnacht. Maandag praat de ministerraad erover. Dinsdag spreekt Schoof met Joodse organisaties. En verder wil de Tweede Kamer zo snel mogelijk een debat over de rellen. Het is opvallend rustig bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Sinds woensdag hoeven asielzoekers niet meer te worden overgebracht naar noodopvanglocaties in de buurt, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In het aanmeldcentrum is ruimte voor maximaal 2000 mensen. De afgelopen jaren werd dat vrijwel voortdurend overschreden. Eind oktober bepaalde de rechter dat het COA een dwangsom van 50.000 euro per dag moet betalen aan de gemeente Westerwolde voor elke keer dat het aantal van 2000 wordt overschreden. Het groot Dicté der Nederlandse taal is gewonnen door twee luisteraars van de taalstaat. Irene Vorstenbos uit Vught en Wouter de Voogd uit Rotterdam hadden allebei vijf fout. Bij de BN'ers was Ellie Lust de beste met 18 fout. Het dictee werd opnieuw geschreven door taalkundige Wim Daniels.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 mfm met nu Zandvoort op zaterdag Ik ben per koude koude hey hey hey hey hey hey hey ik werd wakker verdacht om een uur of drie. Pijn in mijn schort en mijn neus vol Ik nam beneden voor wat sinaasappelsap. Ga ik onderuit, de ik beneden aan de trap. Pijn in mijn kuiten, pijn in mijn kop. Ik snuit met de pletter, maar het houdt me niet op. Aspirine, vitamine C en D. Ik loop me gek naar de WC. <lacht> Hij voelt me niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, voelt, zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt zich niet zo lekker. Hij voelt, hij voelt, hij voelt, voelt zich niet zo lekker. Ik ben verkouden. Je hebt het toch al aan je maag. Bel de dokter maar. Die staat altijd voor je. Ik klaar. ben verkouden. Uh.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 Een beetje ontstoken? Hek, hek, hek. Dank u! Wilt u voortaan de hand voor de mond houden? Sorry, ik kan u niet helpen, want ik ben verkouden. Hek, hek, hek. Ik ben verkouden! Maar terug naar bed, ik heb een kopje thee gezet. De knul van mij! Ik kom straks! jij zei het, hè, Dolly, het uh, heerst wel een beetje, hè? De, de, de verkoudheid en de Zeker. griep en dergelijke. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. ja. Er heel veel mensen verkouden, En afgelopen donderdag werd de tweede ronde van de grieprik uh, nog uh, neergezet uh, bij uh, de huisartsenpost.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 In tijd van de radio toen ja. dit een hit was. Want dan had je ook Snap en The Power natuurlijk. maar dat ja, van ja, ja. nagenept is, zeg maar, de plaatje. Ja, ja, ja dus, mooi. Zeker. Ja, Hé, hey, we ja, krijgen zeker. druk in dit uur. Zeker. Heel druk, want er is een boel te vertellen. Ja, we hebben wat, wat nieuws. Uh, we gaan natuurlijk nog Duintjesveld bellen. We gaan bellen met Randall Lawson de Pit Report. We gaan uh, u voorstellen aan een prachtig hondje die zit te wachten op een uh, lekker warm mandje uh, en tussendoor ook nog plaatjes draaien. En ja, nou Fleur ik... hè? Is, uh, is de dame in kwestie. Fleur, ja, Fleur het hondje. Ja, lief. Zo'n zo lief kopje. Dus uh, ja, daar gaan we u straks alles over vertellen. Zeker. Dus, uh, ja, nou, uh, uh, ja, Zal uh, ik maar snel met de muziek beginnen dan? Want anders uh, komen we daar ook niet naartoe.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 Ga jij er maar eentje uit uh, bedenken? Ja, mag ik er eentje uitzoeken? Ja, zoek Ach. jij er maar eentje uit. Ja. Maar dat uh. wordt dan waarschijnlijk geen jaren tachtig hoor. Nee? Nee, Oh nee, Herrie? Nee toch? Nee. Oh, gelukkig, nee. gelukkig, gelukkig. Nou, we gaan het allemaal horen in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Het uur. Welkom begint inderdaad al uh, een beetje schemerig te worden. De lichters zijn aangezet daar op Duinkesveld. En straks gaan we weer naar Piet voor de tweede helft. De wedstrijd SP Zandvoort tegen Medeblik. shoot your shot with someone else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 Ik maak er eerst met jou allemaal af en met de wedstrijd af. En dan gaan we, daarna gaan we naar de kantine. Ah, heel verstandig, heel verstandig. Zo. Yes. Nou. En, en andere lekkere nerkenrijden. Kijk, helemaal maar, goed. Uh, ja, hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? We zijn uh, ongewijzigd de kleedkamer uitgekomen, de persoonpoort. Dus we zijn, we zijn inmiddels weer uh, in de negende, tiende minuut van de tweede helft. Het is uh, open en weer. Onze Mika, uh, Bloem, die uh, redt net red een mooie bal. En uh, wij, wij, Het lijkt erop dat uh, toch in de hier... Dat, ...op medeblik iets sterker uit de, de kweedkamer is gekomen dan Zalvoort, want ze zijn weer in de aanval. Inmiddels gaat, we gaan we op links door. Dani Bakker, ons talent, wat bij Volendam gaat proberen om een oefenwedstrijd te mogen spelen. Dus hij is uitgenodigd daar, ja, dat is heel leuk. We gaan verder in de aanval. Het is, het is echt, ben je heel somber hier, heel donker en koud en kil en... Uh is iets meer om bij de open aarde zitten we nog een glaasje rode wijn, maar dat doen we daarna. Dan komen we de gedoopte stobblers aan. Onze trouwe supporters die toch ook altijd nog uh, de weg naar, het, uh, naar de tribune kunnen vinden. De oude stobblers die altijd. Kijk, he, de, kijk. De, mannen, de, de mannen van de doelpunten van vroeger. Ja, maar die en, moest u erbij hebben, hè, Piet. Dus <laughs> die moeten we erbij hebben. Ja, ja, ja zeker wel. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dus uh, nou een mooie tweede helft, hopelijk uh, nog uh, voor ja, het je. Raar wat de melden is, dan ben ik, uh, ben, meld ik me en. Uh, Inmiddels zit ik vlak naast Jaap, dus uh, die, uh, die port me wel op als zo goed op <laughs> Oké. Okay. Ja. Doe Jaap de Groeten okay. en we spreken elkaar Jaap, straks weer. Oké, okay. okay. hoi. Doei. Geen Jaap Bloem, hè? Die andere Jaap. <laughs> Dat hoort hij <die> niet meer. <laughs> Oké. Okay. Ook oh, goed, Shepard is hier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 Come Here I stand as a broken man, but I found my friend. The Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. You and you run. rush to. Jeppers en uh, Geronimo van alweer heel veel jaartjes geleden. CFM, Red hè? Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan naar het uh, leukste winkeltje van uh, Nederland uh, toe, uh, Dolly. <laughs> Dan weet je wel waar we heen gaan, hè? Ja, dat weet, ja. Ik, dat weet je meteen. Ja, want, hij, uh, had, hij, had het, hij had het gewoon zo moeten noemen? Ja, ja, misschien wel, of misschien het wel. Ja. Het Theater van de Autosport, het leukste winkeltje, het Theater van de Autosport. je ja, ja. ze allebei er. En nog goedemiddag trouwens. Ja, het de goedemiddag. leukste en gezelligste winkel van Nederland. Zullen we Ja, ja, ja, ja. zeker. Maar ja dat, ja, dat gaat goed komen zeg jij. Ja, het aftellen is begonnen, hè? Ja, het gaat ook harder dan ik verwacht had, moet ik zeggen. Ja, nou ja, inderdaad, ja, maar... de tijd vliegt voorbij. En voor je het weet is het 1 januari. Ja, ja, dan ga je verhuizen, hè? Ja, nee, ik ga helemaal niet meer van Ik ga, ga je... er lekker gewoon mee stoppen. Stoppen? En ga ik leven genieten. Ja. ja, hou jij even op. Ik, ja. eh, ga, ga je me eerst vertellen we vieren hier altijd feest? Denk ik leuk, ik ga langskomen? Gaat die stoppen? Ja, ja we zo. gaan er mee stoppen. We gaan er echt mee stoppen. Ja. Dus, uh, de eerste zaterdag van het nieuwe jaar is echt de laatste dag. Ach, en dan hebben, we, dan hebben we het uh, mooi gehad uh, met uh, 30 jaar uh, winkel. En is het allemaal leuk geweest. Ja, en dan ga ik, ja. Uh, van het leven genieten. Absoluut. Je, ik kan je ook geen ongelijk geven. Je hebt ge Daar is het leven voor. Daar is het leven daar moet je heerlijk van genieten. Ik zeg altijd, maar het leven is een één groot feestje. Dus dan moet je er een ja. feestje ja. van maken. Ja, zeker, hè? zeker weten. Ja, en uh, dat, is, uh, dat heb jij zeker verdiend. Uh, en we hebben er in ieder geval van genoten, van al die jaren. Maar we raken ah. je niet kwijt bij de radio, toch? Nee, natuurlijk niet. Oh, gelukkig. Nee, nee, nee, nee. Gaat helemaal goed komen. <laughs>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 Gaat het een, een, een, een relatiesysteem worden, ja, zeg maar? Wat ik bedacht, wat ik gehoord heb, een relatiesysteem samen met spa Cochal. Uh, het ligt natuurlijk een beetje aan, ik denk dat het met veel meer zaken te maken heeft dan wat uh, uiteindelijk uh, natuurlijk uh, de organisatoren van de Grand Paris willen. Het heeft natuurlijk ook vaak met een financieel plaatje te maken. Gaan we het wel redden, gaan we het niet redden? Ja, als er hele goede ondernemers zijn daar in Zandvoort, moet je wel gaan kijken of de tribunes vol komen te zitten natuurlijk, ook in 2026. En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 circuit niet uitverkocht. Dus ja, dus, er kan altijd nog meer bij, zullen we zeggen. Eh, nou ja, eh, laten we hopen dat zo'n relatiesysteem niet nodig is. Maar je ziet natuurlijk wel de tendens een beetje van, eh, van de organisatoren van, eh, van het hele feestje is dat ze steeds meer naar die Arabische landen gaan waar heel veel geld zit. Naar Azië gaan waar heel veel geld zit. Natuurlijk ook Amerika willen ze steeds meer campries krijgen. Dus eh, ja, het, eh, op een gegeven moment is de spoeding natuurlijk heel erg dun. Hè? Eh, wees zo eerlijk, een echt autoland, uh, echt serieus Autoland met heel veel autofabrikanten als Duitsland hebben niet eens een eigen Campri. En uh, nou, wat hebben wij in zijn autoland, zijn auto, uh, manufacturer? DAF of zo, bestaat het nog? Ja, dat vraagt waar, maar verder is er ook helemaal niks meer. Nee, helemaal niks. Donkerfort, uh, Donkervoort, ja, Donkervoort natuurlijk wel, maar verder hebben we niet zoveel meer mee in Nederland. Dus uh, je, je moet gewoon trots zijn dat dat feestje er is. En, uh, was het natuurlijk vroeger Spijker, hè? Dat, uh... Ja, Spijker was natuurlijk wel heel geweldig, maar ja. dat is wel, dat is wel een, een, een fabrikant geweest maar heel veel gebeurd is. Daar zeker. <laughs> maar ja, een eigen raceteam, dat heeft ook niet elke automerk, uh, toch?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 Ja, maar die waren niet meer op. Kijk, de fans van vroeger waren niet echt op één coureur geërgerd. Het is een beetje wel de Schumacher-periode gekomen. Maar die waren veel breder bezig uiteindelijk met fans zijn van het hele spelletje. Tegenwoordig hebben we in Nederland wel, als ik wel een beetje Sanford kijk. Kijk, je hebt natuurlijk echte autosportfans, hè? Die vinden de Formule 1 mooi en die zijn voor elke coureur. Maar een feestje in is wel heel erg op Max gericht, hoor. Zo moet je natuurlijk wel zien. Is Max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 We hebben pas heel veel nieuwe jonge luiden bij... en daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, zeker. Dus, dus, en, zeker. Ja, Bottas was uh, natuurlijk geen Mieke Hakkinen... of een uh, Kimi Rijkonen, hè. Dat is... Uh...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 Jongens, dat Aston Martin, dat is geen slecht team. Hè? Dat moet gewoon veel meer presteren. Kijk, ja. We hebben natuurlijk ook een, een oerwapper als een, een stoel bijrijden rijden. Dat is gewoon klaar. Dat is een einde verhaal. Die moet ook gewoon vertrekken. Hey, maar Boe ze waren uh... eerst, waren ze wel uh, lekker uh, bezig. Wat is daar bij het team gebeurd dat het in één keer zo uh, weer, uh, weer uh, naar achter is gegaan?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 Ik, ik, ik, je, wij, wij noemen het Colapinto. Nou, ik had hier gisteren wat Argentijn in de winkel. En die, dan is het anders: dan is het Colapinto, Weet je, zo komt het eruit. Oh, dat klinkt er meteen nog spectaculair. Ja, is het, dat is helemaal spectaculair. Colapinto. Ja, ja, nou, dat ja, okay, ja. Dat is anders. Uh, nee, gewoon, uh, dat zijn gewoon de rijders die er nu gekomen Beerman is goed. Lawson is goed. Uh, Jack Doean begrijp ik niet helemaal niet, uh, waar, waarvoor hij gecontacteerd is. Dan zeg ik van, nou ja.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 Mooie naam, hè? tegenwoordig voor uh, de Nederlanders. Cola Pinto en uh, Botoletto. Bo boterletto. Klinkt als? <laughs> het is net als je bij Italië gaat eten. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar ja, het zijn wel geweldige coureurs. Want, uh, ja, Cola Pinto, daar staan ze ook voor in de, in de rij, hè, de teams. <laughs> ja, nu even niet hoor, naar Brazilië. Hij toch eens een Williams af daar. Ja, oké, okay, maar toch toch nog uh, lees die berichten nu. Nee, ja, die jongen is goed. Aan de andere kant eh, heb ik ook wel een hoop dingen met vraagtekens, als je ziet hoe makkelijk die jeugd, die Formule 1 inkomt komt en eigenlijk gelijk snel met die auto's is, kan je nog steeds afvragen hoe moeilijk is een Formule 1 auto om te rijden. Precies. Ik laat me af door toe eens af. Eh, dat, dat blijf ik altijd maar zeggen, want het, vroeger was die overstap ook van Formule 2 naar Formule, eh, Formule 1 was best wel groot en daarom reed je bijvoorbeeld Formule 1-curus, die terugstapte naar de Formule 2 daar ook gelijk heel erg hard in. Eh, dat is een heel andere tijd geweest. Maar ik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 Ja, wat gaat, hij, wat gaat hij nou doen eigenlijk? Hoor? Ja, nou, hij gaat uh, de Formule 2 in bij MP Motorsports. Ja, weer terug. Joh, dat, is, dat is een 15 jaar. Ja. Ja, dat ben je ondertussen opa in de Formule 2 hoor. Dat is gewoon klaar. Ja, ja nee, hij, ja. hij stapt er heel uh, echt van, hij gaat ervoor.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 die gingen erheen, eh, Nigel Mensel.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 Nou, ik moet zeggen, als je zag hoeveel heel, heel, heel veel publiek er bij de 1 zit, en dat gaan we daar in Las Vegas ook weer zien, ik denk dat de een redelijk uh, populair aan het worden is. Alleen wat je bij Amerikanen wel merkt, die hebben nog nooit van een Cobra Pinto laten staan, van een Max Verstappen gehoord hoor. Nee, <stus> ja, dat is natuurlijk toch een heel ander gebeuren. Maar ja, wat hebben ze dit jaar? Hebben ze nu drie kopers, vier kopers? Ja, ja, volgens mij minimaal drie jaar. In, ja, in ieder geval. Drie, ja, ja. ja, drie dit jaar. Nou, dat wilden ze geloof ik naar 5-6 uitbreiden in Amerika. Ja, dat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 Nee, en dan, dan krijgen we weer dat uh, nep water langs uh, de baan en zo. Daar dus ja, zitten we ook niet nee, op de nee, wacht. We dan krijgen we weer van de blauw geschilderde haventjes met uh, halve bootjes. Met halve bootjes die erin, uh, die geen ben boten al, ben zijn. Ik ben beetje klaar mee. Ja, ik ook. Ben, ben ik ben een beetje ik klaar mee. doe mee. mee. Hé, hey, Rendel, ja. ik uh, moet hem uh, afgrappen, hè, want ja. uh, ik krijg uh, van uh, Dolly Tempirik uh, de sidekick uh, meteen uh, ja. boze blikken. Dat niet ik echt uh, uh, niet zo lang uh, moet ouwehoeren. Ja, het was weer gezellig, toch? We gaan het volgende word ik echt weer in het kwaadlicht licht.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 Ja, deze damesband ook uit de jaren 90 volgens mij, begin jaren 90. Exposé en Let Me Be The One hoorde je. En ja, die waren met name bekend van de single band I Looked At Him. En die hebben ook nog eens een jingle ingesproken, volgens mij, voor ZFM. Maar die kan ik nooit meer vinden. Ah, dat is nou jammer. Ja, dat is Niet op je sticky? Nee, niet op mijn sticky, nergens niet. Nou, die vond je nog wel eens een keertje tegen. Helaas, geen jingle. Wat we wel hebben, is een beest van weg.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 ja, als hij valt dan valt hij en dan gaan we de goede kant op. De hele, het hele bordes is ook, uh, die, zijn, die hebben het allemaal gezien en die, zijn, en die hebben het voor gezien gehouden. Die is ja. allemaal aan de bar, aan de bar binnen. Dus nou ja, ja, ja. als het maar bar gezellig is hè. Nou, het wordt bar gezellig daar. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Dan, dan is het goed, Weske. Heel veel plezier, dankjewel Piet. En ja, okay. jammer uh, inderdaad uh, van, uh, van dit zeg. Wat ja, we niet verwacht tegen MedeBlik. Hey. En we gaan ook heel erg naar de onderste plaats toe als we die oppassen. Ja, dus Dat gaat wel heel rap. Ja. We moeten wel uh, goed op gaan letten. Maar goed, het is niet anders erop. Oké, okay, volgende beter, doen. Piet. Volgende week beter. Bedankt, Zeker. Eindelijk... Jij ook, bedankt. Hoi, hoi. hoi doei, doei. Dag Piet.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 Het is eigenlijk een beetje à la Bay White, White, dit soort uh, muziek. Uh. Robbie Robertson hoor je en Somewhere Down the Crazy River. Daar gebeurt het allemaal, Dolly en Wat bij de Somewhere Crazy Somewhere Down the Crazy River, ja. Ja, ja, nou, ja, daar zit jij vaak zeker. Ja, heel vaak. Ja. <laughs> nou ja. Hoe weet jij dat uh, trouwens? Dat zeg je net ja, zelf. Oh, oh dat zeg het. ik zelf, ja. <laughs> ik denk, heb ik dat wel eens op Facebook geplaatst dan? Nee, <laughs> nee, dus. nee dat gaat ons allemaal niks aan. Nee, zo je verstreedt je gewoon nu. Wat ons wel aangaat ja, is uh, ja, ja, een mooi bericht over een uh, nieuw Unicum. Klopt. En daar klopt. zijn we nog steeds uh, trots op natuurlijk, uh, Unicum aan de Sanfoortse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 En uh, ja, dat is wel altijd mooi gemaakt hoor, dat programma trouwens. Ja, het goed Want, uh, ja, ja, ze, ze, ze, ze lopen echt mee met de, de mensen en dergelijke. Mm -hmm. Dus ze maak je echt kennis met de, de mensen die daar in uh, Nieuw Unicum zit...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 Zo is dat. Zo is het. Dankjewel Zo Dolly. Geen dank. Okay. Heel graag gedaan. En we gaan nog maar even naar Trump toe hè. Ja. Ja. Nog een keer naar Amerika. Tot yeah, ja. ja. Ja. Aan ja, het begin ja. en aan het eind. Daar heb ik over nagedacht gedacht hoor. <laughs> goed. Eerst uh, This is net Amerika en nou voor Amerika. Tot volgende week. Yep, tot volgende maand voor mij. Years from now. Bites human rights for satellites. Yep. Parasites hey, Now I gotta tell you that I've been Down so low that I've hit the ground oh,